Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 52 Fastatio. Vorige keer bespraken we hoe Marcus Licinius Crassus in het oosten omkwam bij een doldrieste invasie in het Partische Rijk en hoe in Rome Gnaeus Pompeius Magnus zijn bannen met Julius Caesar losliet na de dood van Caesar's dochter en Pompeius' echtgenote. Vandaag keren we terug naar het noordwesten van de bekende wereld en volgen we Caesar in de laatste fase van zijn veroveringstochten. Toen Caesar de Belgai en de Germanen had onderworpen, besloot hij een stap verder te gaan. Verder naar het noordwesten zou namelijk een eiland liggen, waar veel over gesproken werd, Britannia. Het was een groot eiland, nog groter dan Sicilië zelfs, zo gingen de geruchten. Maar eigenlijk was het maar de vraag of het niet gewoon een fabel was. Geen enkele Romein was ooit in Britannia geweest, laat staan met een leger. Geen enkele Romein had ooit Gallië veroverd, dus Caesar liet zich daar in elk geval niet op tegenhouden omdat Caesar nog een vloot had van de strijd tegen de Venetië, kon hij die mooi gebruiken voor zijn overtocht over het kanaal. Hij liet zijn ondercommandanten Quintus Titurius Fabinus en Lucius Aurinculaius Cotta achter in Gallië om daar de zaken te behartigen, terwijl hij met het grootste deel van zijn leger de overtocht ondernam. Aangekomen bij het eiland bleken de bewoners niet zitten te wachten op Caesar met zijn overheersingsplannen en begroetten ze hem met gewapende krijgers op de rotsen. Het kostte Caesar en zijn troepen behoorlijk wat moeite en levens om te landen, maar uiteindelijk kregen ze het voor elkaar. Over de onderneming naar Britannia is niet veel te zeggen, behalve het feit dat het op zichzelf al een noviteit was. Plutarchus wijdt er niet veel woorden aan, behalve dan dat er geen groot succes was en dat Caesar vrij snel weer weg was. Caesar zelf schrijft over een aantal gevechten die allemaal door de grootheid van onze held zelf werden gewonnen, door Rome. Al met al bleef Caesar maar heel even op of rondom het eiland, maar hij beschrijft wel dat er in Rome een dankfeest van liefst twintig dagen werd georganiseerd en betaald uit de buit- en tribuutbetalingen van de koning van de Britten. daar dus brengt het wel als een succes. Vermoedelijk zit Plutarchus dichter bij de waarheid, want het duurde tot de tijd van keizer Claudius in 43 na Christus dat Rome weer naar het eiland trok. Terug in Gallië liet Caesar zijn troepen zich voor de winter verspreiden in kleine groepen in verschillende kampen. Er was te weinig graan beschikbaar om het leger in zijn geheel op dezelfde plaats te laten overwinteren. De kleine legertjes boden de gelegenheid voor de Galliërs om hen aan te vallen. Een van de gemeenschappen die zich hier in 1954 aan waagden, waren de Eberones uit het Maasdal. Zij werden geleid door Ambiorix, een man die de geschiedenis in is gegaan als een van de grootste Belgische nationale helden. In 2005 werd hij door de Vlaamse omroep VRT zelfs gekozen tot op drie na grootste Belg. De troepen van Cotta en Sabines sloegen de aanval af, maar kregen vervelend nieuws van de gezanten van Ambiorix. De aanval was namelijk niet het idee van de Eberones, zo stelden ze. Er was ook een groot Germaans leger in aantocht. De gezant raadde Cotta en Sabines aan om te maken dat ze wegkwamen en zich aan te sluiten bij de troepen van Titus Labienus, 50 kilometer verderop. Cotta en Sabines hadden een verhitte discussie over de vraag wat te doen met deze adviezen, waarbij Sabines uiteindelijk won. Het leger pakte haar spullen en vertrok richting Labienus. De troepen waren echter nog geen 5 kilometer buiten de poorten van het kamp toen ze vlakbij de Keutenberg in Zuid-Limburg in een hinderlaag liepen. Vrijwel het gehele leger, inclusief beide commandanten, werd afgeslacht. Enkele mannen wisten te ontkomen en vonden alsnog veiligheid bij Labienus. Ambiorix en de Eburonen trokken vervolgens naar de Atuatuki en wat er nog over was van de Nervi. Samen vielen ze dus een ander legerkamp van de Romeinen aan, dat onder commando stond van Quintus Tullius Cicero, de broer van Marcus. Hoewel Cicero in staat was om de aanvallen af te houden, werd de situatie wel hachelijk toen het veel grotere Gallische leger het kamp belegerde. Cicero probeerde meermalen bodes naar Caesar te krijgen om om hulp te vragen, maar verschillende keren werden de bodes onderschept en voor de oken van Cicero en zijn soldaten doodgemarteld. De Galliërs probeerden vervolgens Cicero over te halen, zijn kamp te verlaten met hetzelfde verhaal waar ze ook Sabines mee voor de gek hadden weten te houden. Cicero hapte niet toe en de Galliërs intensiveerden hun belegering. Caesar beschrijft dat de Romeinen met grote moed streden, zelfs toen een kamp door brandende projectielen in lichter laaien werd gezet. De Romeinen hielden stand. Maar het kon niet lang meer duren. Uiteindelijk wist de bode tussen de lijnen van de vijand Caesar te bereiken. Die organiseerde snel een kleine ontzettingsmacht en trok richting het gebied van de Nervi waar Cicero zat. Hij kwam een veel groter gallisch leger tegen. Om de vijand naar een voor hen ongunstige positie te lokken, bouwde Caesar een bijzonder klein kamp en liet zijn cavalerie bij de aanvlik van de vijand steeds vluchten. Ambiorix en zijn mannen werden overmoedig en trokken precies naar de plek waar Caesar ze wilde hebben. Plotseling liet Caesar zijn mannen uit het kamp schieten en Joegai de Galliërs op de vlucht. Caesar kon nog een paar honderd van Cicero's mannen bevrijden. Het overgrote deel was in de afgelopen weken omgekomen. De Belgae waren hiermee echt verslagen en de Romeinen kregen de kans om te overwinteren. Maar niet voordat Caesar het Latijnse woord 'vastatio' in de Gallische volksgedachte verankerde. Vastatio betekent vernietiging en wat Caesar ermee bedoelde was echt vernietiging. Verschillende gemeenschappen kregen een bezoek van Caesars mannen en werden getrakteerd op vastatio. idee erachter was dat de Galliërs nog maar extra zouden nadenken voor ze zich tegen Caesar zouden zetten. Geheel tegen Caesars verwachtingen gebeurde precies het tegenovergestelde. De behandeling van hele gemeenschappen door de Romeinen zette nogal kwaad bloed en daarbij kwamen een aantal op vergissingen berustende incidenten, waarbij zelfs de Aedui en de Allobroges, toch wel de grootste bondgenoten van de Romeinen, zich begonnen af te zetten tegen Caesar en zijn mannen. Er was in dit geval ook een alternatief voor de Romeinse heerschappij, want bij de stam van de Averni in het huidige Auvergne. In het Franse binnenland was net iemand aan de macht gekomen die ambitie paarde met een grote persoonlijke aantrekkingskracht, solide bestuur en uitstekend generaalschap. De nieuwe koning van de Averni was Vercingetorix. We weten niet of dit zijn naam was of aanspreekvorm, want Vercingetorix is Gallisch voor grootste krijgskoning. Toen Caesar in de Povalijn nieuwe troepen aan het verzamelen was, leidde Vercingetorix een opstand tegen zijn oom, de zittende koning in Sergovia, nabij het huidige Clermont-Ferrand. Het programma waarmee hij aan de macht kwam, was er een van een grootschalig leger waarmee hij Caesar zou moeten verslaan. Voor dit doel verzamelde hij verschillende bondgenoten en zette hen in tegen de Romeinse bondgenoten en zelfs Romeinse legers. Caesar maakte dat hij zo snel mogelijk weer nabij de actie was en viel direct het Arvernisch hartland aan, waardoor hij versing Gatorix dwong te reageren om de thuisbasis te beschermen. Vercingetorix zorgde er met zijn tactiek van versroeide aarde voor dat Caesar en zijn mannen nooit eenvoudige toegang tot voedsel hadden en viel dienst verzabeltroepen aan. Bij de Arvernische hoofdstad Kerkovia versloeg Vercingetorix de Romeinen, maar zijn achtervolgingspogingen werden afgebroken door Gallische cavalerie die aan de zijde van de Romeinen streed. Hij besloot zich terug te trekken naar zijn kamp voor de muren van de stad Alesia. Daar wachtte hij Caesar op. Caesar trok met zijn troepen naar Alesia. Daar omsingelde hij de stad en bouwden een circumvallatielinie, dat is een linie van verdedigingswerken die van buiten de belegerde stad richting de stad stond opgesteld. Door deze linie konden Vercingetorix en zijn mannen de stad niet zomaar verlaten. Uiteindelijk lukte het een kleine groep Galliërs om aan de greep van de Romeinen te ontsnappen en een groot ontzettingsleger op te roepen. Als reactie op deze tegenvaller legden de Romeinen nog een verdedigingslinie aan, naar buiten toe, om dit leger tegen te houden. Op dit moment was het wachten. Beide partijen hadden zich in een lastige positie gevrongen. Het eten in de stad begon op te raken. Daarom besloot Versingetorix tot een maatregel om de consumptie te verlagen. Hij stuurde alle vrouwen en kinderen de stad uit, zodat het eten in de stad alleen maar gegeten zou worden door mannen die zichzelf en een koning zouden kunnen verdedigen. Versingetorix hoopte dat Caesar de vrouwen en kinderen doorgang zou verlenen. Als dit dan niet een gelegenheid zou bieden om een tegenaanval te plegen, zouden ze in elk geval geen eten voor de soldaten opeten. Caesar besloot ze echter niet door te laten. Dus zaten de vrouwen en kinderen in een stukje niemandsland tussen muur en muur, waar niets te eten was. Voor de ogen van de soldaten in de stad verhongerden hun vrouwen en kinderen. Inmiddels was het ontzettingsleger gearriveerd en viel de buitenste muren van Caesar's positie aan. Tegelijkertijd viel Vercingetorix de binnenste muren aan. Dit was geen succes voor de Galliërs. Plutarchus schrijft zelfs dat de Romeinen aan de binnenste en de buitenste linie niet eens van elkaar wisten dat ze in gevecht waren, voor alles voorbij was. De volgende dag vielen de Galliërs nogmaals aan. De Romeinen hadden met het graven van Geulen buiten de stad gezorgd dat een eventuele uitval van Vercingetorix zou worden vertraagd en maakten gebruik van de problematische communicatie tussen de twee delen van het Gallische leger om hun aandacht vooral op de ontzettingsmacht te richten. Onder leiding van Caius Trebonius en Marcus Antonius, een man die we nog uitgebreid gaan zien, werd de aanval afgeslagen. Toen Vercingetorix merkte dat de aanval een mislukking was, trok hij zich terug de stad in. Een laatste aanval, geleid door Vercingetorix' neef Vercassive Launus, een paar weken later, richtte zich op wat de Galliërs als de zwakste plek van de Romeinse linie zagen. Caesar zette Labienus, zijn belangrijkste ondercommandant, aan die kant van de linie en liet Decimus Brutus en Gaius Fabius de binnenste ring verdedigen tegen een uitval vanuit de stad. Zelf leidde Caesar de cavalerie en trok buiten de muur om richting van Launus en zijn troepen. Toen Labienus troepen bijna verslagen waren, kon Caesar ze te hulp schieten en de Galliërs verslaan? Het was een totale overwinning voor Caesar en de Romeinen. En korte tijd later meldde Vercingetorix zelf zich bij zijn vijand, wierp zijn wapens aan diens voeten en gaf zich over. Vercingetorix verbleef zes jaar lang in de Romeinse cel, voor hij ter dood werd gebracht. Met de overwinning bij Alesia had Caesar Gallië veroverd. Er was nog wel een aantal opstanden en zelfs een nederlaag voor Caesar bij Gergovia, maar geen van de opstanden wist de impact. Van die van de Aver niet te krijgen. Van Statio werd nog wat vaker toegepast, waaronder bij een opstand nabij het huidige Os. Over drie weken volgen we de terugreis van de grote generaal en zien we of hij met open armen in Rome zal worden ontvangen, of dat hij een terling diende te werpen.